the whole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 Volgens getuigen was de man woedend op zijn vrouw omdat ze zijn ontbijt niet goed had klaargemaakt. Ze vluchtte met een dochter naar de buren, maar haar man rende achter haar aan en schoot hen dood. En ook die drie buren. Een bewoner van het park alarmeerde de politie toen hij schoten hoorde. Toen de eerste politieauto's bij het kamp aankwamen schoot de 47-jarige man zichzelf dood. Hij stond bij de politie bekend als ruziezoeker. In de Oost-Chinese provincie Jiangxi hebben drie mensen zichzelf in brand gestoken. Ze deden dat uit wanhoop, omdat ze hun huis plaats moet maken voor een busstation. Ze worden daarom uit hun huis gezet. De drie, twee vrouwen en een man, zijn zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen. De drie hadden wel compensatie gekregen voor een gedwongen vertrek, maar dat was zo weinig dat ze geen hoop meer hadden op een fatsoenlijk leven. Het aantal wel confrontaties in China tussen burgers die van de overheid moeten verkassen neemt de laatste tijd fors toe. De Chinese overheden zijn druk bezig met bouwprojecten en honderdduizenden Chinezen moeten hun huis uit. De Turken stemmen vandaag over wijzigingen van de grondwet. Het referendum gaat vooral over hervorming van de rechterlijke macht. Premier Erdogan wil het constitutionele hof uitbreiden van 11 naar 17 rechters. En het parlement zeggenschap geven over de benoeming van rechters. De Turkse oppositie beschuldigt Erdogan ervan dat hij de rechterlijke macht wil domineren. Zijn conservatieve AK-partij heeft een stevige meerderheid in het parlement. De huidige grondwet stamt uit de jaren 80 toen het land een militair bewind had. De nieuwe grondwet moet het mogelijk maken om de militairen die destijds een staatsgreep pleegden alsnog te vervolgen. Dan nog het weer bewolkt en vooral in het oosten buien. Vanmiddag in het westen mogelijk nog wat zon. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zij, zij. Zandvoort, een zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Jazz. Zum skin. Jazz, big games. En je a base. Man now we get some place. Take a box.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 Now you have jazz, jazz, jazz, jazz. jazz. Litto dan sound. Oh, dat is positief therapeutisch. Now you have jazz, jazz, jazz. Nou, dat is jazz. Now you have jazz, want dit is CFM jazz.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 Tengerein. Ook het mondorgel hoort in de jazz, maar ditmaal werd het broodje niet bespeeld door onze Toet Stilemans. maar door de Italiaan Bruno De Filippo. Ooit begeleidde hij Catherine Valente op de gitaar, maar hij uh, weer steeds beter zijn weg in de jazz te vinden. Hier speelde hij Let's Get Gracie en werd begeleid door drie bekende New Yorkse muzikanten, pianist Don Friedman, bassist Jeff Fuller en drummer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 And what? see your face before me, you are my only dream, there is your face before me. Yeah.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 Mm-hmm. <laughs>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 great people all have a sense of humor you know he was funny when he played he was funny when he talked he he thought funny and uh, I'm gonna give you a tune he used to just lay me out with this song a little French song pretty like this